12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nog steeds gevechten in Tripoli. Toch te veel lawaai van hoge snelheidslijn. En eeuwenoude boerderij afgebrand in Drenthe. Het is eerst nog vrij zonnig, maar vanmiddag komen er een paar buien in het oosten ook met onweer. Temperatuur 21 graden aan zee, graad of 25 in het oosten. Morgen bewolkt, enkele stevige regen- en onweersbuien en daar is kans bij op hagel- en windstoten. De situatie in de Libische hoofdstad Tripoli blijft zeer onoverzichtelijk en vooral zeer gevaarlijk. In verschillende delen van de stad worden schotenwisselingen gemeld met schutters die nog steeds loyaal zijn aan Gaddafi. Die zijn nog niet uitgeschakeld. Verslaggever Hans-Jaap Medes, daar hebben we contact mee. Hij is in Tripoli. Hans-Jaap, wat merk jij van die berichten over, uh, jij nog steeds die schotenwisselingen? Die schotenwisselingen die kan ik zelf ook horen, want ik ben nu...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 Veel inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland eh, wisten het al lang. De hoge snelheidslijn, de HSL, die eh, rijdt langs de dorpen Bergse Hoek en Blijswijk. Dat ding veroorzaakt geluidsoverlast. Het ding is een aantal jaar geleden aangelegd en ze hebben er herrie van. En nu na jaren geeft eh, het ministerie van Infrastructuur en Milieu op basis van een TNO-rapport... toe dat inderdaad de norm voor geluidsoverlast... aan de oostkant van die HSL wordt overschreden. Burgemeester Ewald van Vliet van Lansingerland. Wat is uw reactie op de uitkomst van die meetresultaten? Nou, het is uh, goed dat ook uh, nu de minister erkent... dat op basis van feitelijke meetgegevens uh, op één punt... blijkt dat uh, de richtlijn uh, daadwerkelijk wordt overschreden. Ja, en dat biedt eindelijk een basis om te komen tot, uh, tot oplossingen. Ja, op één punt. Er zijn meer punten die last hebben van die treinen. Ja, maar op die andere punten blijft het nog net binnen de norm. Echt maar net. Maar nu is ook echt gebleken dat op één punt ook een feitelijke overschrijding van die richtlijn plaatsvindt. En ja, dat biedt gelukkig nu de basis om te gaan werken aan oplossingen voor onze inwoners. Dat heeft wel lang geduurd. Hij heeft zeker lang uh, geduurd. Uh, het is ook uh, twee meetbureaus zijn erbij betrokken geweest. Uh, veel technische discussie. Maar het eindresultaat telt. En het eindresultaat is dat nu ook de minister erkent dat er een, een feitelijk probleem is. Ja, en dan kunnen we nu eindelijk gaan werken aan oplossingen. En dat is voor onze inwoners natuurlijk van het grootste belang. Wat wilt u zien voor oplossingen? Nou ja, uh, maatregelen dat weer binnen de richtlijn van 57 dba, decibel, wordt uh, gebleven. Uh, zodat de leefbaarheid, want daar gaat het ons natuurlijk om, weer uh, zo goed mogelijk is in uh, zowel de kernen van Blijswijk als Bergsehoek. En uh, nou, dat kan op verschillende manieren. Daar gaan we nu over met de minister in gesprek uh, op welke wijze zij daar invulling aan wil geven. Ja, want de bewoners die zullen ook willen weten van wat gaat er nu daadwerkelijk aan die herrie veranderen en uh, moet het nou schouw minder worden? Ja, nou, is ook precies wat uh, de minister in de brief aan de Tweede Kamer zegt. Ze wil op zo kort mogelijke termijn met ons in overleg... waarbij uitgangspunt is om uh, maatregelen te nemen om weer binnen die norm te blijven. En uh, uh, tijdelijke maatregelen voor de tijdelijke situatie. Maar tegelijkertijd willen wij als gemeentebestuur natuurlijk ook praten... over permanente oplossingen voor als de hoge snelheidslijn daadwerkelijk gaat rijden. Maar een, een kappie erover, over die betonnen bak, zou ik maar zeggen? Nou, voor de korte termijn zou bijvoorbeeld al door de snelheid naar beneden te brengen... de geluidsproductie naar beneden kunnen ook. Dus dat is een tijdelijke maatregel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 Uh, nee hoor, uh, juist niet. Het is juist de inzet van de bewoners geweest... en de inzet van het gemeentebestuur uh, en de volharding daarin... dat nu dit boven tafel uh, gekomen is en ook uiteindelijk door meet is vastgesteld. En wel het vertrouwen in de richting van de bewoners. Er gaan nu maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen... dat de leefbaarheid weer terugkeert. Burgemeester Van Vliet van Lansingerland. Staatssecretaris Atma wil dat er nog meer afval wordt hergebruikt. Nu wordt al zo'n 80 van het afval van huishoudens en bedrijven gerecycled. En Atma wil dat opvoeren tot 83 in 2015. En als dat wordt gehaald, leidt dat volgens hem tot 1,5 tot 2 miljoen ton minder verbrandingsafval. Alsma vindt dat vooral huishoudelijk afval veel vaker kan worden hergebruikt... de staatssecretaris heeft vandaag het zijn gegeven voor een publiekscampagne. Daarin wordt de bevolking onder meer opgeroepen... elektrische apparaten niet in de vuilnisbak te gooien, maar in te leveren. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De omzet van de horeca is het afgelopen kwartaal gestegen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS lag de omzet gemiddeld bijna 7 procent hoger... hoewel het kwartaal over het algemeen slecht was...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 In Anderen, plaatsje in Drenthe, is een boerderij uit de 14e eeuw afgebrand. Het gebind, portaalvormige houten draagconstructie van het gebouw was volgens de burgemeester uniek. Er is niemand gewond geraakt bij die brand. Boerderij in Anderen vlog vanochtend toen nog onbekende oorzaak in brand. En door een windhoos is op een camping in het zuidoosten van Frankrijk... een Nederlandse vrouw omgekomen. Een Belg en vijf andere Nederlanders raakten gewond... onder wie haar man en haar tweejarig zoontje. De vrouw van 36 stond op een camping in Trept ten oosten van Lyon. En door de windhoos viel een boom op de tent. Ze was op slag dood. En haar zoontje werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Lyon gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Op die camping kamperen ruim 500 toeristen. Vooral Nederlanders en Belgen. Dan is het aange, uh, tijd uh, aangekomen voor de sport de derde dag van de wereldkampioenschappen judo. Met vandaag drie Nederlanders die in Parijs op de mat komen. Theo Pascha, gisteren een zilveren medaille. Laten we dat niet vergeten voor Dex uh, Elmond. Kan zijn broer uh, die prestatie soms evenaren? Nee, want hij ligt eruit. In de o. derde ronde is hij... Uh... ...heeft hij moeten opgeven tegen de Fransman Pietri. Die was sterker dan hij door twee straffen, door passiviteit dus. Terwijl Elmond zelf die wedstrijd daarvoor tegen de Amerikaan uh, Stevens... ...ook uh, won door straffen van de Amerikaan. En hij ligt eruit. Het is niet zo verbazingwekkend trouwens... ...want uh, pas twee weken geleden besloot hij om af te reizen hier naar Parijs... ...vanwege een ernstige hemstringblessure... ...die toch min of meer genezen was, maar hij miste. Uh, toch wedstrijdritme, kracht, conditie om hier heel ver te komen. Dus in die zin is zijn optreden hier teleurstellend. Maar ook weer niet zo verrassend dat hij niet verder gekomen is dan de derde ronde. Maar bij de vrouwen gaat het beter. Annika van Hemden bijvoorbeeld, tot 63 kilo, heeft net de kwartfinale bereikt. Door een uh, hele snelle Ippon en schouderworp binnen 30 seconden tegen Yushu Bova uit Azerbeidzjan. En nu gaat het echte werk beginnen in die kwartfinale. Want dan mag ze het gaan opnemen tegen de tweevoudig wereldkampioene Ueno uit Japan. We zullen zien hoe ver Annika van Hemden daarin kan komen. En ook Elisabeth Willeboortse, die is nog in de strijd. Die mag direct in de derde ronde gaan judo tegen Aldi Kova uit Kazachstan. Op papier een wedstrijd die zij moet kunnen winnen. En zo gaan beide dames dan gelijk op. In elk geval bij winst van Willeboortse. En gaat ook deze onderlinge tweestrijd tussen deze twee. Want dan mag er maar eentje volgend jaar na de Olympische Spelen gewoon nog verder. Het is onduidelijk wie dat gaat winnen. Elisabeth Willeboortse op dit moment voor ten opzichte van Van Emden. Maar ja. Dit WK kan een belangrijk meetpunt zijn voor de bondcoaches om te kijken hoe dit verder gaat. Ja, precies, want zo'n WK dat kan er natuurlijk flink bij, bij meespelen. Of Willeboortse of uh, Van Emden, wat denk jij? Zeker. Nou, op dit moment staat Willeboortse voor. Heeft meer routine, heeft meer punten... Maar ja, we moeten zien wat dit gaat opleveren. Als Van Emde hier scoort, stel dat zij wereldkampioen wordt... en Willemboorts ze ligt eruit, nou, dan heeft de bondscoach toch een aardig probleem. Dan kan ze toch uh, moeilijk om Van Emde heen. Maar het kwalificatietraject is nog lang. Het is in ieder geval interessant en een mooi luxe probleem voor de Nederlandse bondscoach... dat ze kan kiezen uit twee hele goede judoka's. Moet allemaal later uh, beslist Theo Plasjaar daar in uh, Frankrijk. Eens even kijken, Nou, dat was de sport... Gaan we nog eens even kijken bij de AWB? Nee, op het moment niet geloof ik hè. Nee, dat doen we gewoon de hoofdpunten van het nieuws. Het is 12 over 12. en er wordt nog steeds gevochten in de Libische hoofdstad Tripoli. Treinverkeer op de hoge snelheidslijn veroorzaakt toch geluidsoverlast bij omwonenden in de gemeente Lansingerland. Dat blijkt allemaal uit metingen. En staatssecretaris Atma wil dat nog meer afval wordt hergebruikt. Vooral meer huishoudelijk afval.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is hommelis tussen Radio 538... en auteursrechtenorganisatie Buma Stemra... want die willen dat er ook betaald wordt voor podcasts. Een reactie zometeen van Buma Stemra-directeur Frank Helmink. In het mediaforum oud-omroepbaas Ton Verlind en tv-deskundige Bert van der Veer... en het gaat onder meer over het optreden van GroenLinks-fractievoorzitter Jolanda Sap bij KVDB... Die gaf daar uitleg over de kwestie Mariko Peters. Ook ging SAP in op de beschuldiging... dat ze hun beginnend journalisten van HP De Tijd onder druk zou hebben gezet... Ik zou zelf natuurlijk geen knip voor mijn neus waard zijn... als ik niet geprobeerd zou hebben haar te overtuigen... dat het niet uh, in mijn ogen van een uh, goede manier van journalistiek bedrijven getuigt... Ja. als je dit soort artikelen publiceert. De hoogste score tot nu toe in de Nationale Nieuwsquiz van deze week is 84. De kandidaat van vandaag komt uit Amsterdam, heet Dirk Steltman. En wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar dit mailadres. nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het mediennieuws van vandaag. Freelance fotograaf Emiel Elgersma heeft gisteren twee uur in een politiecel gezeten omdat hij foto's maakte op het station Utrecht Centraal. Emiel, goedemiddag. Goedemiddag. Je stond daar te fotograferen. Werd door de politie aangesproken en je weigerde je ID-kaart te laten zien. Waarom wilde je dat niet doen? Uh, nou, ik stond buiten het station. Ik stond uh, op het uh, openbare weg uh, en daar fotografeerde ik. En de politie vertelde mij dat ik, uh, ja, die vroeg wat ik aan het doen was. En vervolgens, uh, ja, waarom ik dat aan het doen was. En dat weigerde ik antwoord op te geven, want ik vind dat je als journalist of nee, zo uh, niet zomaar hoeft te vertellen wat je aan het doen bent en wat, wat je te fotograferen bent. En daarop zeiden ze: van nou, ja, laat je idee maar zien. Uh, en ja, daarop vroeg ik: van ja, wat is de reden om, mijn, uh, ja, om mij te identificeren? Ja. En toen zei hij ze van, dit is het veiligheidsgebied, uh, want dat zegt de politie van Utrecht namelijk. Utrecht Centraal geldt als veiligheidsgebied. En dan mag je dat dus niet dus zomaar foto's maken? Niet. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden van, je bent foto's van mensen aan het maken en dat mag niet. Waarop ik zei, dat mag wel. Want, het want dan is... in de, ja, de openbare ja, honderdereis mag je foto's maken van mensen. Ja. Maar die, die verklaring heb jij ook gehoord toch, achteraf dan, van dat, uh, dat ze zeggen dat Utrecht Centraal een veiligheidsgebied is? Ja, dat hoorde ik achteraf uh, toen ik uh, ongeveer anderhalf uur in de cel had gezeten. Kreeg ik horen van de hulpofficier dat uh, Utrecht Centraal een veiligheidsgebied is. En dat ik daarom wel eens een terrorist zou kunnen zijn. Die foto's aan het maken was van uh, ja, een ingang naar het station. Ja. Uh, daar moest je hartelijk om lachen, neem ik aan. Uh, ja. Ja. So, je hebt, ja. Je hebt contact gezocht met de NVJ, Vereniging van Journalisten. Uh, is het dus zo duidelijk of je uh, al dan niet in je recht staat? Uh, nou, ze, ze gaan me in ieder geval helpen. Uh, de de sectie freelancers uh, van de NVJ... Die, uh, die gaat mij uh, helpen... en die uh, ja, laten voorkomen bij de rechter. Uh, kijken wat, er, uh, wat zij doen... en uh, eventueel uh, stappen verder ondernemen... en mij adviseren. Hoe, uh, hoe nu verder? Ja, Tovic Dibbi van GroenLinks heeft aangekondigd... dat hij vragen gaat stellen in de Kamer hierover. Um, heb je het idee dat het allemaal wel een beetje uit de hand loopt intussen? Ik bedoel, je had ook gewoon die ideekaart kunnen laten zien natuurlijk. Uh, nou ja, het is... Het, het, het komt aardig intimiderend over als er twee agenten achter staan en je staat gewoon je werk te doen. Um, uh, dus ja, ik had meer het idee dat zij mij uh, ja, niet, niet uh, mijn werk wilden laten doen. Dus uh, ja, ik vind de, de ophef vind ik terecht. Ja. Het is een interessante kwestie natuurlijk als het voor de rechter komt. Want dan hebben we in ieder geval een uitspraak in, in onze handen. En uh, daar kunnen we ja. allemaal weer wat mee. Ja, nee, want dat is... Uh, uh, ja lijkt mij ook de, ja, de vrijheid om je werk te doen uh, als journalist, maar ook gewoon als, uh, als, als fotograaf of als hobbyfotograaf. Ik krijg uh, tientallen mailtjes van mensen die, die ja, gelijke dingen meemaken. Ja. En uh, dus het, het schijnt nogal vaker voor te komen. En ja, dit keer uh, wordt het uh, dus, lijkt mij goed dat dit voorkomt en dat er een uitspraak komt van wat nou wel en niet mag. Ja, ja. Goed, dankjewel voor de uitleg. En we horen daarvan uh, als daar een, een staartje aan dit muisje komt. Emiel Elgersma was dat. De 25e editie van het Cinekit Filmfestival krijgt hoog bezoek. Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima zijn te gast op het festival dat gericht is op kinder, tv en films. 12 oktober verricht het Koninklijk Paar de opening van de jubileumeditie. Overigens heeft Cinekit nu nog geen last van de bezuinigingen. Dus subsidies in ieder geval tot en met volgend jaar rond. Maar hoe het daarna verder gaat is nog onduidelijk. Het houdt wel degelijk op voor Carice van Houten... want deze week verschijnt haar laatste column in nieuwe Revue. Ze schrijft wekelijks over muziek... maar vanwege filmopname heeft ze daar nu geen tijd meer voor. 3FM-dj Giel Beelen neemt haar column over. RTL Nederland is op zoek naar nieuwe radiostations. Tot het eind van dit jaar vallen Radio 538 en Slam FM nog onder RTL. Maar aandeelhouder John de Mol neemt bij zijn vertrek bij RTL die twee zenders over... RTL wil graag actief blijven in Radioland en zou volgens het Financieel Dagblad het oog hebben laten vallen op Sky Radio of Q Music. Twitter heeft maar een marginale rol gespeeld bij het ontstaan van de rellen in Londen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian na een analyse van 2,5 miljoen Twitterberichten over de onlusten. Uit de tijdstippen waarop de berichten op Twitter werden geplaatst blijkt dat het medium nauwelijks een rol kan hebben gespeeld in het aanwakkeren van het geweld... De sociale netwerksite is vooral gebruikt om na aflopen op de rellen eh, en plunderingen te reageren. Premier Cameron sloot na de rellen niet uit dat het gebruik van Twitter aan banden wordt gelegd... als het medium is gebruikt om criminele activiteiten te organiseren. De Gaykrant gaat samenwerken met de politie IJsseland om drie onopgeloste moorden op homoseksuele mannen in Overijssel in de publiciteit te krijgen. Het gebeurt allemaal op initiatief van Paul Hofman, dat is een journalist die voor de Gaykrant misdaadverhalen schrijft. En vandaag staat zijn eerste verhaal daarover in het blad. En Paul Hofman is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom deze samenwerking met de politie? zaken betreft in het afgelopen decennium, de afgelopen 15 jaar, die niet opgelost zijn en die eigenlijk op een plank beland zijn achteraf, waarvan ik denk van, goh, daar moet nog eens een keer goed naar gekeken worden en daar mag maximale publiciteit aan worden gegeven. Um, het, het zijn allemaal verhalen die homo-gerelateerd zijn? Klopt, uh, alle drie de slachtoffers uh, zijn uh, homo. En ja, de, vroeger had het geen hoge prioriteit, deze zaken. En daarom heb ik ook voorgesteld om, om samen te werken met, uh, met het Regiokorps IJsland. En hoe wisselen jullie dan informatie uit? Uh, ik werk op het Hoofdbureau uh, van Politie. In, uh, ik krijg inzage in alle dossiers en heb overleg met de uh, betrokken Cold Case Manager. Ja. Zijn er veel van die cold case zaken nog in die, in die homo wereld die openstaan en waar nog nooit, nooit daden gevonden is? Ik ben er in de afgelopen vijftien jaar... toch een aantal in het regio regiokorps IJsland tegengekomen. Dat, is maar, dat zijn er een stuk of 6, 7. Nou, als ik kijk naar de 25 andere korpsen... dan uh, reken maar uit, dan betreft het toch nog wel een behoorlijk uh, aantal. Een soort een dark number. En hoe komt het dat die zaken dan zo moeilijk op te lossen zijn? Ik denk dat uh, de politie vroeger niet hoog prioriteit... Tijd gaf, maar dat nabestaanden uh, ook niet, ja, die vonden het ook afschuwelijk om te ervaren dat hun familie weer homoseksueel was. Vaak ja, is er nog een schok dat iemand postuum geaald wordt, dus ja. uit, postuum uit de kast komt. Want, want het waren misschien ook wel gewoon getrouwde mannen? Ja, dat uh, in deze gevallen niet, alleenstaande mannen. Maar er zijn ook voorbeelden van, van mensen die getrouwd zijn. Want dat komt ook voor op uh, hoge maatschappelijke posities. Mensen getrouwd of wat dan ook. En die zien uh, vrij veel gebeuren op parken, pleinen, et cetera. En durven dan geen aangifte te doen. En zijn ook chantabel daardoor. Dus het is moeilijk om informatie rond te krijgen over dit soort zaken. Uh, vandaag staat er al een verhaal in de G-krant, zei ik al. Uh, ja. Waar gaat het eerste artikel over? Dat eerste artikel gaat over een 75-jarige man... die in 1994 uh, vermoord is in zijn woon. Hij had een vast patroon uh, om brieven te posten, s'avonds laat om half elf kwam over uh, twee ontmoetingsplaatsen en hij heeft waarschijnlijk zijn moordenaar daar opgepikt. Daar gaat het eerste verhaal over, er uh, zijn een aantal verdachten in beeld geweest, maar er is nooit een, uh, een dader, uh, ja... Ja. De moorden zijn eigenlijk allemaal in de jaren negentig gepleegd. Uh, ja. Die dossiers worden dus uh, alleen door de politie heropend bij bruikbare tips. Dus dat is ook een beetje de, de bedoeling natuurlijk, dat er nu tips los gaan komen. Dat, uh, dat is de bedoeling. Er heeft in 2007 en 2009 hebben een aantal reviews van deze zaken plaatsgevonden. Het heeft niets opgeleverd. Maar nog één keer aandacht eraan te besteden... is uh, ja, voor, voor de nabestaande familieleden denk ik heel goed en de hoop dat er ook tips uitkomen. Ja, eerste verhaal vandaag dus in de G-krant over die zaak uit Zwolle. Dankjewel voor de uitleg Paul Hofman. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, Beatles blokken. Het mediaarchief. Precies 30 jaar geleden werd Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon... veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 1992 liet hij zich in de gevangenis interviewen... door de Amerikaanse tv-zender ABC. In Nederland zond NCV in het programma Hier en Nu... een deel van dat interview uit. Morgen is het 12 jaar geleden dat John Lennon... ex-lid van de wereldberoemde Beatles in New York werd vermoord. En dit weekend had de Amerikaanse televisie... een interview met zijn moordenaar, Mark Chapman. I heard this voice saying over and over... Do it, do it, do it, do it. I guess that was me inside. And I pulled the 38 revolver out of my pocket and I fired at his back five steady shots. Chipman moet nu nog acht jaar zitten. Hij zegt spijt te hebben. Please understand, Yoko, I wasn't killing a real person. I killed an image. I killed an album cover. There's enough pain in the world, and I cause it as some stupid thing. Took away a genius. Took away somebody's husband, somebody's father. I am sorry, and I mean that. I am sorry. Ja, Mark Chapman, hij zit nog steeds vast in de Attica State Prison in de staat New York. Sinds 2000 kan hij elke twee jaar om vervroegde vrijlating vragen. Wat er dus dusver is uh, altijd nog geweigerd door de commissie die over zijn detentie gaat. Lunch met Jurgen van den Berg. Radio 538 heeft ruzie met de auteursrechtenorganisatie Buma Stemraad. Het radiostation zou met terugwerkende kracht... 1 cent per gedownloade podcast moeten betalen... in plaats van het eerder afgesproken vaste bedrag van 240 euro per jaar. Met ongeveer 6 miljoen downloads per jaar loopt dat flink in de papieren... en 538 heeft nu per direct alle podcasts van hun website gehaald. Frank Helmink is de directeur van Buma Cultuur. Welkom. Goedemiddag. Um, ja, 35 betaalt uh, 240 euro per jaar per podcast. Dat is de afspraak. Uh, als u dan zegt, ja, we willen nu 1 cent per gedownloade podcast. dan kan ik me voorstellen dat ze dat niet willen de spelregels intussen veranderen? Ja, nou, het is, dit ligt toch natuurlijk wel een stukje genuanceerder. Kijk, je moet het zo zien dat Buma Stemra uh, niet in het leven geroepen is om zichzelf te betalen, maar uh, in het leven is geroepen om de auteurs uit Nederland, muziekauteurs uit Nederland, een redelijke vergoeding te geven voor het schrijven van die muziek die uiteindelijk door iedereen gebruikt wordt om er geld mee te verdienen, radio's om mee te draaien, enzovoort. Uh, wij hebben toen we de podcast, dat tarief van 240 euro, introduceerden in 2009, hebben we ook gezegd, van, jongens, we gaan nu uh, we gaan met jullie mee, met de Mediapartij. We geven een extreem laag tarief, om ervoor te zorgen dat die podcast überhaupt een kans hebben om een uh, voet aan de grond te krijgen, zullen we maar zeggen. Uh, vervolgens hebben we begin dit jaar aangegeven, jongens, uh, hou er rekening mee. Ik bedoel, we hebben nu een podcastomgeving waarbij er heel veel podcasts gebruikt worden. Daar zit ongelooflijk veel muziek in. Uh, we gaan, zoals gezegd, twee jaar geleden, uh, we gaan die tarieven aanpassen. Nou, dan heb je vervolgens een aantal maanden nodig... om tot een tarief te komen in overleg met allerlei partijen. Uh, en we zijn twee weken geleden het gesprek aangegaan met onder andere 538, maar ook met andere radiozenders. Sky Radio noemde je net al in de andere item. Uh, en eigenlijk komt het erop neer dat zo'n uh, beetje... de eerste reactie van Radio 538 het persbericht van gisteren was. Ja, maar ik kan me dat ook wel voorstellen... want 6 tot 10 miljoen uh, podcasts die daar worden gedownload... dat loopt behoorlijk in de papieren voor. Ja, dat zal, dat zal wel, zou ik bijna zeggen. Maar kijk, wat voor mij een beetje verbijsterend is... Uh, ondanks het feit dat, dat wij Radio 53 wel respecteren... als een hele goede partner. Ze betalen uh, behoorlijke bedragen... ook voor het gebruik van muziek van een radiostation. En zullen ook niet... Ja, maar die, die podcasts, dat zijn toch over het algemeen ook programma's... of dat zijn programma's die al uitgezonden zijn als radioprogramma over het ja, algemeen. Maar het is dus dus dan betaal je er toch ook voor? Maak. Ja, maar je, je, je praat... Bij auteursrechten Partijen over openbaarmaking van muziek. Uh, dit is een nieuwe, het is een download ook nog eens een keer. Uh, het zijn vaak programma's van drie uur. Uh, waarbij je dus, als je heel snel even rekent... Uh, je al gauw komt op een uh, liedje of 60. Dat zijn 60 auteurs minimaal. Want je hebt toch minimaal één iemand nodig om een liedje te schrijven. Nou, je kan ook zeggen van die mensen die dat ding podcasten... Uh, dus downloaden, als podcast op hun, uh, hun uh, mp3-speler zetten... Oh, die worden misschien wel op een idee gebracht. Dan gaan die sinds uh, een ja, kopen van zo'n artiest. Dat is het al oude promotieargument wat natuurlijk heel vaak wordt gebruikt. Maar uh, ik vind dat een podcast in dit geval... niet een promotie is voor de artiesten in eerste instantie... maar met name voor het station. Kijk, 58 gebruikt de podcast natuurlijk... met na als een marketingtool uh, en wil daar uh, uh, eigenlijk, toen ze dat, dat krijg ik een, dat idee krijg ik een beetje als je zo snel en zo fel reageert met zo'n persbericht waarin je termen als oorlogsverklaringen enzovoort gebruikt. Ah, ja, Jan Willem Brugge weer, dat is de directeur van Radio 538, die zegt: uh, We betalen graag voor de muziek die we gebruiken en die we draaien, maar dan wel zonder mes in de rug. Ja, dat vind ik een, uh, ik vond het een vrij heftige, maar uh, nou ben ik wel iets gewend, dus op zich, ik uh, schokken we daar nou ook weer niet van. Uh, kijk, Nogmaals, het, het kwam voor ons nog. Ik bedoel, de toon van het persbericht was niet eens zozeer verbijsterend. Alleen het moment waarop het kwam. Uh, wij zijn in de veronderstelling dat we nog maar net begonnen waren met de onderhandelingen. met Radio 538. Uh, ik bedoel, uit, uit het persbericht krijg ik het idee dat 538 dacht dat we al klaar waren. Onderhandelen jullie eigenlijk met, 5, met al die stations afzonderlijk? Of, ja. of is dat één... Ja, ja. Dus ja, je dus hebt kans onderhandel... dat die anderen nu ook zeggen van... Ja, wacht eens even, maar als zij uh, moeilijk gaan doen, nou, 58, ja, goed, dan gaan wij, hebben, gaan wij mee. Nou ik kijk, wij onderhandelen en hebben dus ook contact met andere stations. Ik heb tot nu toe uh, alleen van 538 een, een soortgelijke reactie gezien. Ik vond dat ze bij, bij andere zenders uh, toch wel wat gematigder reageerden... en ook wel iets reëler keken naar überhaupt... het gewoon het simpele feit dat er een redelijke vergoeding moet gaan naar een auteur van een liedje. Ja. Het is sowieso een beetje een zware tijd voor Buma's Want Jullie liggen nogal onder vuur. De Volkshand publiceert er veel over de afgelopen tijd. Uh, Buma zit in een groot duur gebouw, wordt gezegd. Het zal wat de kosten gaan van de artiesten. Uh, ja, je begint al te lachen. Ja. Uh, er zou sprake zijn van machtsmisbruik. Bestuur zou boven de balken en de norm zitten. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. Nou ja, goed. Als ik daar heel kort op mag reageren. Eén, uh, ik, ik heb al die verhalen gelezen. We hebben er ook op proberen te reageren. In sommige gevallen kregen we die ruimte. In sommige gevallen niet. Uh, maar voor een heel groot gedeelte... Was het nogal gebaseerd op complete onzin? Ik bedoel, het bestuur zal boven de balken in de norm zitten. Nou, het bestuur krijgt een paar honderd euro per dagdeel dat ze in het bestuur zitten. Dat is ook allemaal openbaar gemaakt nu. Uh, nou ja, goed, zo kunnen we wel even doorgaan het pand. Ik bedoel, wij zijn, als je, als je het vergelijkt met alle Europese uh, zusterorganisaties, zoals dat zo mooi heet, zijn wij uiteindelijk het goedkoopste. Uh, de, de goedkoopste CBO van Europa. Uh, dat betekent ja. dus dat je uiteindelijk het, het meeste geld overhoudt. Om te, om te verdelen naar je auteurs, naar je aangeslotenen. Ja. En daarvoor zijn we in de markt geroepen. Ik bedoel, en dat we nu onder vuur liggen. dat heeft ook wel te maken, denk ik. met het feit dat we ook wel zien. dat je, dat je natuurlijk nu met, met die extreme veranderingen. in die hele muziekindustrie. Uh, zult moeten bouwen aan een bedrijf. wat echt 2011 werkt. Jullie hebben echt dus de, de, laten we zeggen, de weg ingeslagen. van dat er gewoon voor alles betaald moet worden. Dus dat illegaal downloaden, dat is ook afgelopen, begrijp ik? Hebben? Nou ja, goed. Kijk, als ik, als ik een, een middel zou hebben om daar per direct een halt aan toe te roepen, dan, dan zou ik dat meteen gebruiken. Alleen dat hebben wij natuurlijk niet. Maar wat nee. is de eerste stap die jullie daarin gaan zetten? Nou, we zijn wel... Kijk, ik vind dat je, dat je met name bij dat illegale download... dat je daar, los van het downloadverbod... wat, wat hopelijk door staatssecretaris Steven uh, t, t, gewoon uiteindelijk wordt ingevoerd... Uh, vind ik ook dat je mensen nu, nu er de afgelopen tien jaar eigenlijk niets tegen gedaan is... mensen ook erop moet wijzen dat er een verschil is tussen illegaal en legaal. Dat er plekken zijn waar je voor relatief weinig geld... alle muziek kunt luisteren en of downloaden. Uh, dus ik, ik denk dat je wel kunt verwachten dat we met een campagne komen... waarbij we gewoon heel erg duidelijk die waarde van die muziek... Neerzetten, maar ook gewoon heel simpel zullen verwijzen naar, naar, naar plekken als Spotify, iTunes enzovoort, waar je uh, waar dan je dan gewoon de... heel makkelijk kunt gebruiken, muziek kunt gebruiken... en vervolgens ook nog eens ervoor zorgt dat de mensen die de muziek maken... daar ja, in redelijke wijze voor betaald worden. En, en dat ze muziek kunnen blijven maken. En nogmaals even praten met Bruggeweer, denk ik, voor van Ja, Dat kort. lijkt mij. Ik bedoel, we, nogmaals, we waren aan het praten... alleen uh, dat ging in één keer via een persbericht. Dank voor de uitleg hier. Uh, Frank Helmink is dat. Hij is de directeur van Buma Cultuur. Uh, zometeen in het mediaforum Ton van Lint en Bert van der Veer. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. De vier Italiaanse journalisten die gisteren in Libië werden ontvoerd, die zijn vrij. Dat staat op de website van de krant Corriere della Sera, de werkgever van twee van de vier. Ze werden gisterochtend door aanhangers van Gaddafi ontvoerd in de stad Zavia. En het hoofd van de Nationale Overgangsraad in Libië, Gibril, is in Rome voor overleg met premier Berlusconi. Gibril maakt een reis langs Europese hoofdsteden om te pleiten voor het vrijgeven van bevroren tegoeden van Libië. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn veroorzaakt toch geluidsoverlast bij omwonenden in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. Dat blijkt uit metingen in opdracht van minister Schult van Hagen. Eerst weigerde het ministerie om wat te doen aan klachten van inwoners van Lansingerland. En daarin kreeg ze ook gelijk van de Raad van State. En er kan nog meer afval worden hergebruikt, dat zegt staatssecretaris Atsma. Het is nu 80% dat hergebruik. In 2015 moet het 83% zijn. En Atsma is vandaag een publiekscampagne begonnen om vooral elektrische apparaten te recyclen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Er trekken momenteel wat wolkenvelden over het land, maar het is vooral de zon die de hoofdrol speelt in het weerbeeld. En de temperatuur is inmiddels lokaal al opgelopen naar zo'n 22 graden. Nou, vanmiddag zien we een afwisseling van wolken en zonnige perioden. En in de loop van de middag ontstaan er toch hier en daar enkele buien. Vooral in het oosten is ook kans op een onweersklap. Het wordt zo'n 20 graden op de Waddeneilanden vandaag tot 25 graden in het binnenland. En daarbij staat een zwakke tot matige wind en die komt uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond dan verdwijnen de buien en klaart het op. Kijken we naar komende nacht, dan is er opnieuw kans op mist.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 Het Mediaforum. Vandaag met uh, Tom Verlind, voormalig KRO-omroepbaas, schrijver ook, Bert van der Veer, uh, programmamaker, schrijver ook. Voormalig rtl programmabaas. Ook? Ja. <laughs> TV-deskundige. wil je beginnen. Steve Jobs gaat uh, Apple nu echt verlaten als topman. Uh, we hebben er vanmorgen al uitgebreid over gehoord, ook op deze zender. Tom, maar even kort. Uh, Tom, uh, Apple-vernaat? Uh, ja, en het lijkt me nog wel een hele uh, klap voor dat bedrijf. Hij gaat, niet helemaal toch, uh... Hij gaat niet helemaal weg, maar uh, dit soort inspirerende mensen... horen aan de top van het operationele bedrijf uh, te, te staan. Daar ja. moet je in het belang niet van onderschatten, denk ik. Nee. Bert? Nee, ik ben een soort uh, geforceerder... bij mij komt Apple er niet in aanhanger. Dat, dat is ook een ontzettend <lacht> vervelende vorm van eigenwijzigheid. Dat is dat... dat de eerste discussiepunt. Ja, dus mijn vriendinnetje die... heeft, uh, heeft, heeft Apple en dan zie ik dat en denk ik... oh, leuk, maar ik wil gewoon niet, ik wil ja. gewoon niet om... <lacht> Jij zit ook nog altijd gewoon bij de wegenwacht. Uh, uh, mo moet dat niet meer tegenwoordig? Nee, <laughs> ah, je kunt ook in een auto rijden die niet stuk gaat. Dan heb je dat probleem niet. Dat heb ik maar niet. dat krijg ik, uh, ik niet. Meer. Maar het is toch altijd een mooie strijd hè? Dat tussen dat, dat, dat Apple en Microsoft? Nou ja, daar zit ook wel een duidelijke lijn in geloof ik. Er wordt altijd gezegd, uh, uh, Apple is voor de creatieven. En uh, al die andere merken, dat is voor de zakenmensen. Dus uh, zo kun je zelf een imago uh, aanmeten. So. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb alle tweede systemen. Ah, kijk. Dan zit je altijd goed. Ja. Laten we even naar gisteravond terug gaan. Jolanda Sap was teruggekeerd van vakantieschool van aan bij Knevelen van de Brink. Om uh, aan uh, de, ja, echt de kant van GroenLinks te vertellen in de kwestie Mariko Peters. Uh, Tom van Lint, je hebt dat interview al bekeken. Ja. Wat hoor je ervan? Uh, ongemakkelijk. Uh, van de ene kant vond ik dat zij het heel goed uh, deed. Want ze legde goed uit wat er aan de hand was. En nou, ze kon het wel redelijk aannemelijk maken dat hier niet hele vreselijke dingen gebeurd zijn. En tegelijkertijd dacht ik, als je daar uh, als fractieleider in zo'n kwetsbare positie... zo lang moet praten over een van je uh, onderdanen, laat ik het zo noemen... dan heb je wel een probleem, want deze discussies blijven terugkomen. Dus ik vond het buitengewoon uh, sympathiek dat zij een collega verdedigde. Maar ook heel krampachtig, want politiek heb je ontzettend veel... Uh, last van. Ook naïef, want op het eind zei ze zelfs van dat zij verwachten... dat zij van de rest van de Kamer daar geen last van zou krijgen. Dat uh, Marico Peters gewoon in functie blijft uh, en ook haar portefeuille schoon houdt. Ja, dat, dat vond ik heel sympathiek, menselijk gezien, maar buitengewoon naïef. Want uh, er is in de publiciteit rond deze affaire een gevecht uh, aan de gang. En dat gevecht wordt ook gevoed door de principiële houding die GroenLinks inneemt bij andere incidenten. En ik denk uh, een van de twee partijen, de publieke opinie of de pers of uh, GroenLinks, gaat uh, het winnen, eh, Maar ik denk dat de kans dat GroenLinks dit gaat winnen niet groot is. En als ze het wel winnen dan ten koste van grote politieke schade. Dus uiteindelijk vond, vond ik het niet een hele verstandige houding, die zin. Hoe deed de Kreeveler van de Brinker Bert? Ze hebben één cruciale fout gemaakt. En die wordt vaak gemaakt bij dit soort talkshows. Zoals je weet regisseer ik Paul Witteman en daar ben ik ook nog wel eens mee te maken. Maar dat zijn van die, van die gasten die je wilt hebben. De, en Jolanda Sap is duidelijk de gast die je al drie weken lang wilt hebben. En ze hadden één gast veel aan tafel. Ze, dus, ze kwamen gewoon tijd te kort om alle aspecten naar voren te brengen. Waardoor ik een vrij onbevredigd gevoel achter om een voorbeeld te noemen. Uh, het was al heel lang bekend bij GroenLinks. Het. Ja. Wat is het? Wat ja. was precies bekend? Dat ze verliefd was? Dat ze toch een beetje geholpen had? Uh, wat, wat allemaal? Nou, dat was dan een aspect wat je waarschijnlijk... omdat je denkt van, ja, wacht even, we hebben onze volgende vraag... want onze volgende kwestie nog, uh, dat, uh, dat bleef liggen. En... Uh, en als je het hebt over, over de scherpte voor de tijd die dan wel overbleef... Eh, er zat echt een buitengewoon eh, zwak verhaal van Jolanda Sapp... in wat hij zich die eerste dagen heeft afgespeeld. Eh, je had gewoon na de tijd van gisteren kunnen lezen. En ik geloof, Frank Poorthuis, de hoofddirecteur, die zegt... we zijn op zondagmiddag begonnen bellen, en dat heeft tot dinsdagmiddag laat, hmm. heeft dat geduurd. En ja. het blad was niet naar de drukker, zoals Julian Sap steeds zei. Nou ja, we hebben, hebben de, de schrijver van het stuk, Lize Witman, hebben wij ik dacht, vorige week, twee weken terug, hebben we die hier uh, aan, het, aan de lijn gehad, en uh, die zei min of meer wel dat ongeveer een dag van tevoren uh, het verhaal bij GroenLinks is aangeboden, uh, of tenminste de vragen zijn voorgelegd. Zondagmiddag zijn die vragen Ja, ja. dat is wel kort misschien, nou, als je al weken ja, bezig bent met zo'n verhaal. Dat, dat is zeker kort, en dit is ook een bekende journalistieke tactiek hoor, je werkt... Uh, Wekenlang aan een bepaalde scoop. Ja. Je wil voorkomen dat die kapot gemaakt wordt, zodat er op de achtergrond alle mogelijke nieuwe intriges ontstaan. Dus je houdt die informatie heel lang uh, verborgen. Op zich vind ik dat legitiem. Maar vervolgens krijg je slachtoffer geen gelegenheid om een uh, adequaat verweer te voeren. En, en dat, ze is, dit is, dat is hier al wel gekregen, gekregen Tom. Ze hebben wel vergeten. Nou, ik, bedoel, ik vind op, dat Jolanda Sap heeft twee lange telefoongesprekken met Frank Poorthuis gevoerd. Op dit ja, dag. maar een, een, wat ik begrepen heb, ik ben er niet bij geweest, dus ik moet afgaan op de informatie die ik nu heb. Eén uh, of twee dagen. Dagen voor het dreigement dat het bericht naar de drukkerij zou gaan. Dat vind ik wel behoorlijk wat druk uitoefenen. Het is krap, maar zoals je zegt, een goed verhaal moet je niet kapot checken. Ik, ik zeg ook niet dat het niet legitiem is, maar mm. dat veroorzaakt wel uh, ingewikkelde problemen. Ja, maar ik begreep dat Peters toen ook op vakantie was, dat moeten we dan ook maar geloven. Hè? Dat, dat, net zo, uh, dat, dat zal ongetwijfeld zo zijn, dat laat ik zo moeilijk te bereiken. Dus ja, ze hebben dat... wel gereageerd dat ze niet wilden reageren. Dus, ja, ja nou, goed, ja. Uh, Overhoes vind ik het simpel, hoor. een politieke partij die met zulke grote belangen omgaat, moet in staat zijn. Om crisissituaties in nou. korte tijd uh, te beheersen. Want ze dus had een voor... crisisteam geformeerd, zei ze, maar dat hebben we dan niet veel nou, van nou, dat, dat is interessant uh, dat ze in een heel vroeg stadium heeft vastgesteld dat er sprake was van een uh, crisis. En, en, uh, dus de, de diagnose was uh, goed, maar de, de ingreep is dan niet zo best gewijs, zou je kunnen zeggen. Uh, er zat nog iets anders in. Goed, dat, dat werd ons door de. We, nogmaals, we hebben die, die schrijfster gehad en, en we hebben we vaker de aandacht aan besteed. Uh, dat de, de, uh, Nederland heeft een reconstructie geschreven. Dat dit verhaal al langer rondging, uh, ook bij de media. Vrij Nederland ja, is ermee bezig geweest, de Telegraaf. En die hebben echt gevonden dat, echt. dat dat geen verhaal was een paar jaar geleden. Onbegrijpelijk vind ik dat. Ik bedoel, op het moment. Maar net zo onbegrijpelijk dat als het bij GroenLinks al die jaren al bekend was. sinds 2007, als ik me niet vergis. dat die niet op een gegeven moment gedacht hebben van. nou weet je, misschien moeten we het op een beetje zieke manier even naar buiten brengen. want het, dit blijft etteren. En dat deed het ook. Ik begrijp niet waarom Vrij Nederland. en zeker de Telegraaf. het destijds niet uh, gepubliceerd ah, ja, hebben. Maar misschien maar als je, omdat het. Ik weet het... dat er zo, zoiets speelt. Doe er dan wat mee en ga niet zitten wachten tot er weer iets gebeurt. Ja, wat, wat ik begrepen heb, is dat, dat het in ieder geval gebaseerd... voor een deel is op gestolen uh, informatie. Gewoon uh, materiaal uit een computer gehaald. Uh. Nou ja, en ik denk ook dat er sprake is van schuivende panelen. Hè? Dus je ziet dat er uh, een bepaalde normatieve ontwikkeling is in de journalistiek. Dingen die je uh, twee jaar geleden niet deed... doe je nu om alle mogelijke, uh, bijvoorbeeld commerciële redenen wel. Dus dat kan ook nog wel een rol spelen. En ik, ik vind het heel onduidelijk in dit uh, verhaal. Dat kwam bij Knevelen en Van der Brink ook niet aan de orde vragen die niet meegesteld worden op dit moment, hoe privé-informatie uh, uh, zo openbaar kan worden. Daarmee zeg ik niet dat die niet openbaar zou moeten zijn, maar je zit er toch wel met een zekere agenda naar te kijken. Ja. Er was nog een andere kwestie in dat geheel, want die, die uh, Lise Witteman, die het verhaal heeft geschreven, die, uh, die heeft gesuggereerd dat zij uh, door Jolande Sap onder druk is gezet. Hè? Van, jij bent een beginnend journalist, als jij dit verhaal publiceert, dan, dan gaat jouw carrière naar de knoppen. Ja, maar... uh, vond je dat ze daar goed mee wegkwam met haar verklaring? Ja, daarvoor? weet je wat ik met dit, dit soort dingen heb? Ook als ik het jou, uit jouw mond hoor... heb ik nog een, niet onmiddellijk gevoel dat het, dat het altijd bedreigend hoeft te klinken. Het is een zinnetje dat je kan zeggen... Wil je, meisje, wil je zo je journalistieke carrière beginnen... dan zul je nog rare dingen tegen gaan komen in de toekomst. Dat dan vervolgens door de een als... Een dreigement werd ervaren en door de ander als een opmerking die gewoon gemaakt wordt. Dus ik, ik heb daar niet zo vreselijk veel mee. Nee. Laten we het hebben over Libië. Uh, trouwens, net het bericht dat die vier Italiaanse journalisten uh, weer vrij zijn. Uh, we keken gisteren naar het nieuwsuur. Opnieuw zagen we een heel heftig verslag van de journalisten Esmeralda van de Boom en Jan Eikelboom. Kom hier, hierheen. Er wordt hier van achter geschoten. Het is 19 aan. Shall we go? Shall we go? Yeah, we go. And run to the car. Yeah, yeah. Yalla, nimshi, yalla. Nou, er is hier ook deze plek wel eens geklaagd... Hè, dat, uh, uh, ja, dat te weinig journalisten het risico nemen om zo'n zo situatie dan in te gaan. Daar kunnen we nu toch niet meer volhouden, dit, als je dit hoort. Nee, bloedstollende televisie met uh, hele grote persoonlijke risico's. En een beetje overbodige bloedstollende televisie. Dus. Dat is inderdaad de, de volgende vraag. Wat draagt het bij aan onze uh, feitelijke kennis over Libië? Hoe relevant is het? En als je dan yes. kijkt naar de informatieve waarde in relatie tot de risico's... ja, dan vind ik wel dat je daar kritische kanttekeningen bij kunt maken. En we ja. hebben daar vier mensen nu zo langzamerhand... Hè? Dat in, in het kader van de discussies over... Voor de NOS zijn... alleen al? Nou, nou, weet ik veel wereldomroep. NOS, ja. NOS, ja, en RTL zit ik ook kan, met mensen. Ik kan echt zo langzamerhand niet meer uit elkaar houden... wie voor welke rubriek werkt. Volgens mij maakt dat ook niks uit. Wie iets te melden heeft, die, die, die komt... Dat dat vind ik allemaal prima, maar ik vind het ook tamelijk idioot ja. Is het ook een beetje. Uh, ja, het is ook wel een beetje makkelijk misschien van ons om dat hier nu vast te stellen. Want als ze er niet zouden zitten, dan zeggen we. Ja, waar, waarom is de NOS daar niet? Ja, maar er zit, zit wat mij betreft in, in dit soort verslaggeving. De, de, de, gisteravond zat Jaap van Deursen ook bij uh, van ja. Brink. En die heeft, die heeft Noorwegen gedaan. En die heeft daar heel erg het menselijke verhaal uh, opgezocht. En niet zozeer het harde nieuws. En ik vind dat ook een beetje de zin van Nederlandse journalisten sturen naar dit soort oorden. Uh, dat is niet om het harde nieuws te halen, want dat krijg je echt. Echt zo langzamerhand wat binnen via CNN, BBC, Sky, noem ze allemaal maar op. Al Jazeera. Maar om te kijken of je daar verhalen vandaan kunt halen. En verhalen tot op heden betreffen die slechts in de lucht schietende jonge lui die rebellen worden genoemd. Dus het is ook een beetje een wedstrijdje, kennelijk. Ja, ik, ik ben er ongelooflijk ambivalent in. Want kijk, je raakt hier ook aan de principes van de journalistiek. Journalistiek is ook gewoon met je neus vooraan staan... als er dingen gebeuren en daarvan uh, verslag doen. En, als Nederlander, Tom? Nou, als Nederlanders, als Nederlanders, dat, Nederlandse journalist dat, moet je dat... Dat is een punt wat ik eraan toe zou willen voegen. De vraag is of dat hier niet in voldoende mate gebeurt door buitenlandse persbureaus. Je kunt niet zeggen, als onze Nederlandse journalisten daar niet zouden zitten, dat we dan niet op de hoogte zouden zijn van wat daar gebeurt. Maar ja, dat was in Vietnam ook. Daar waren, was Frans van Russelo ook. Ja, nou ja. Voor Nederland. Ja, het, het is toch altijd een beetje een, een mengvorm van de behoefte om informatie te geven en cowboy journalistiek Laat eens zien wat wij durven. En ik garandeer je, als er een Nederlandse journalist sneuvelt, Ten behoeve van deze informatiestroom, dat straks het land te klein zou zijn. En eigenlijk kun je beter die discussie uh, voor het incident voeren dan daarna. Want ik vind wel één belangrijk element in de berichtgeving. En dan sluit ik aan bij wat Bert zegt. Het is natuurlijk veel interessanter om te weten... wat er in Libië feitelijk aan de hand is. En hoe de situatie zich zal gaan ontwikkelen... als dit allemaal achter de rug is. En daar bestaat niet zo heel veel aandacht voor, vind ik. En dat vind ik wel relevantere informatie. Jullie liet nu dit fragment horen, Jurgen. Maar nog opmerkelijk vond ik Lex Runderkamp... die de zoveelste was die de vraag kreeg... heb je enig idee waar Gaddafi is? Ja, alsof je dat kan weten als je Lex Runderkamp bent. En die op een dak stond en zij kunnen we nu ophouden met dit interview, want er zijn niet sluipschutters om me heen. Er sta staat, staat een acculampje op me gericht. Ja, uh, ja. terecht, uh, meneer Rundekamp. Ja. Je ziet, we hadden het net eerder in het gesprek over een, uh, over een verlopen normbesef uh, in de journalistiek. Dat zie je hier ook weer, Er worden nu ook door de publieke omroep risico's uh, genomen... die twee, drie jaar geleden ondenkbaar uh, waren. En het is wel goed om even stil te staan bij de vraag... waarom worden die risico's uh, genomen? Is dat onderdeel van een niet-relevante concurrentiestrijd? Uh, of is dat het onderdeel van de filosofie... om de informatievoorziening beter uh, te maken? En ik ben geneigd om te zeggen, het, het eerste, het eerste ja. angst voor de kritiek. Als het voor het tweede was, zou het wel kunnen, Zeg je eigenlijk... Nou ja, ik vind dat je in de journalistiek ver kunt gaan... als je aan kunt tonen wat de maatschappelijke relevantie is... van datgene wat je hier doet. En in, in dit geval zou je het in die discussie behoorlijk moeilijk hebben, denk ja. ik. Uh, we, we besluiten luchtig. Het nieuwe tv-seizoen komt eraan. RTL presenteerde gisteren de programma's. Uh, nou, ik noem even wat namen. The Voice natuurlijk komt terug. Uh, Wie trouwt mijn zoon? Obese. Holland in de hoed. Nou, dan kunnen we kunnen weer op de bank gaan zitten en kijken de komende weken. Bert, waar verheug jij je het meest op? Ik verheug het meest op uh, het spijt me met John Williams. Oh, sorry. <laughs> Ja, dat krijg je als je voorgesprekjes houdt. Um, ja, ja, ja. Maar dat heeft te maken met het feit dat deze tekst van mij is. Dus ik moet die meneer van de BUMA, als die het er nog is, zo even spreken. Ja, ja, ja. Ik altijd, ik ja, gelijk al spreken. Er gaat hier een paar afreken. centen naar uh, van de vier. Nee, kijk, verheugen, ik verheug me op de terugkeer van de Wereldraad door. Ik verheug me dat ik straks weer met Bauer Witteman mag beginnen. En uh, er zijn heel veel RTL-programma's bij die ik zeker een keer zal bekijken. Ik kan me buitengewoon verheugen voor één keer op uh, Gordon, die moeders die zich kleden als hun dochters uh, wat verstand uh, gaat bijbrengen. Er zijn allerlei programmaatjes, want je ziet vooral een, een vrij veel reality nu komen omdat de RTL natuurlijk als, als ruggengraat de Voice of Holland en ik hou van Holland dat soort programma's heeft en daaromheen heb je dan dit soort ja. programma's De Mol zit daar nu dus nog met, met al die programma's Ja, De Voice zal daar altijd wel blijven, ja. dat is geloof ik afgetimmerd wel maar uh, hij gaat straks opschuiven naar zijn, zijn nieuwe speeltje zou je kunnen zeggen ja, hij heeft een uh, hele belangrijke taak uh, te vervullen... want naarmate het succes van RTL groter wordt... want daar heb ik eigenlijk nog de meeste bewondering voor... hoe die organisatie zich conceptueel uh, uh, ontwikkelt. Hoe groter dat succes wordt, hoe verder uh, SBS uh, wegzakt. En dat lijkt me een interessante uitdaging te liggen voor, uh, voor de mol. En dat levert in de toekomst nog wel een boeiende concurrentiestrijd. Ja, het wordt een uh, leuk seizoen. Het wordt een leuk seizoen. Ja. Maar gaan we in dit seizoen dat al zien? Nou ja, John de Mol heeft uh, to, toen hij die aankoop deed gezegd... van uh, uh, uh, SBS heeft twee hits nodig en dan draait het 180 graden... Er schijnen er een te hebben, dat heet The Winner Is. Wat Linda de Mol ook voor Stad Eind al in Duitsland gaat doen. Dus we zijn halfweg. Zo uh, ja, Zou ze dat hier ook gaan doen? Denk ja, dat gaat SBS dus doen. Ja, dus maar schijnen... gaat zij dat ook presenteren? Nee, nee, dat gaat ze niet presenteren. Wie het wel gaat presenteren, weet ik niet. Maar goed, de hoofdprijs schijnt oh. 1 miljoen euro uh, te zijn. Dus uh, dat zal ongetwijfeld wel een klapper worden voor SBS. Maar ja, dan heeft hij er nog eentje nodig en uh, SBS is terug op de kaart. Ja. Uh, ik begrijp dat als er veel wordt getwitterd over een bepaalde uitzending, dan stijgen de kijkcijfers ook. Dus dat... Heet dat ja. Ja. Dat is dat zo? een zware verantwoordelijkheid, uh, Jurgen. Ik denk dat ik stop met <laughs> ik moet er nog aan beginnen, steeds. Twitter jij eigenlijk, Ton nog niet? Ik, ik, Twitter, ja. Zeker. Kijk aan. Ja. Nou, Twitter een beetje over dit programma, misschien. Ja, dat, gaan dat, dat ik met, uh, op. Ga jij nou ook twitteren, dan zie je wat wij dus ja, nee, over nee, dit oh, nee, nee, nee, Ja, ik word altijd keurig bijgesproken dat, uh, dat je vandaag weer had gezegd dat je hier zat. Ja, staat, zeker. Dus dat is, <laughs> uh, Dankjewel. Uh, Ton Verlind en dankjewel. Bert van der Veer, beschrijver van bekende Tunes. Ook hartelijk dank. <laughs> dan kunnen we er straks ook bij zetten dan in de introductie. Ja, ik word steeds dit steeds is radio 1 Lunch. Ga snel door naar de andere kant van de tafel... want uh, de Nationale Nieuwsquiz van deze week nadert ook zo'n ontknoping. Morgen natuurlijk nog een kandidaat. En vandaag is dat Dirk Steltman, 62 jaar uit Amsterdam. Welkom. Uh, u uh, werkt in een drukkerij. Uh, u doet nu vrijwilligerswerk met laaggeletterden. Ja. Leg eens uit, wat, wat doet u precies? Dat zijn mensen die... Uh, uh, wat ik daar precies doe, dat is... Uh, uh, lezen met uh, mensen die ja, toch... Uh, of vroeger de boot hebben gemist... Uh, er nou, zijn u, bijvoorbeeld... u leert ze lezen of? Uh... Nee nee nee. Ze, ze kennen wel de basisprincipes, uh, maar de, de uh, ja, ik help gewoon met boeken lezen, vraag wat ze lezen en, en dergelijke. Ja. dus een beetje begrijpend lezen en. Uh... Dat, dat soort dingen. Ja, en en zei... lage in, in waar ik het eigenlijk een beetje over heb. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen die uh, weduwe zijn geworden. En eigenlijk erachter komen dat hun man altijd het papierwerk deed. Ja, en nu ineens moet worden geconfronteerd met formulieren en, en belastingen. Dat, dat is het ook vooral. Het is niet zozeer een boek lezen... maar ook, de, ook dat soort formulieren goed uh, kunnen doorgronden. Ja. En zo. Ja. Maar ah, het begint wel met het gewone lezen. En, uh, ja. dat, want dat wordt toch heel weinig gedaan. U bent ook nog opa's opa en u houdt van fietsen. En u hm. volgt het nieuws als het goed is een beetje. Dus we gaan kijken hoe ver u komt, 84 punten, dat is de uitdaging. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Vanavond de strijd om Libië nadert zijn ontknoping. Maar geloof niet dat de Gaddafi-troepen de strijd heel snel zullen opgeven. Een bericht dat het daar gevochten wordt, kun jij dat bevestigen? Oh, dat Sluipschutters, huurlingen, elite-troepen. Vier Italiaanse journalisten ontvoerd. Van jong tot oud, iedereen is bewapend. De straten liggen bezaaid met lijken. Oké, okay, dankjewel. Dus vraag 1. volgende week donderdag is er een internationale top over de toekomst van Libië. Welke president heeft dat bekendgemaakt na gesprekken met de voorzitter van de Libische Nationale Overgangsraad? Ik dacht, zou ik wel zien. Misschien... Dat is goed. Op die top moet worden uitgestippeld hoe het nu verder moet met Libië na de val van het regime van Gaddafi. Vraag 2 van de prominente naaste medewerkers van Gaddafi lopen er steeds meer over. Zo ook abdul Ati Al-Obaidi, die tegen de Britse Channel 4 mensen zei... dat het tijdperk van de Libische leider voorbij is. Wat was de functie in de regering van Gaddafi van deze abdul Ati Al-Obaidi? Ik dacht minister van Binnenlandse Zaken. Dat is niet goed, het is minister van Buitenlandse Zaken. Over de loyalisten van Gaddafi die nog vechten tegen de rebellen... zei Obeiri, als ik de leiding had, dan zou ik zeggen dat ze moesten opgeven. Vraag 3. Deze Abdul-Ati al-Obeiri... die volgde in april van dit jaar Moussa Koussa op... als minister van Buitenlandse Zaken. Koussa was jarenlang een vertrouweling van Gaddafi... die in maart besloot om uit Libië te vluchten. Naar welk land vluchtte hij, deze Moussa Koussa? Egypte. Dat is niet goed. Hij is naar Groot-Brittannië gegaan. De Britse regering moedigde na het vertrek van Kousa... ook andere vertrouwelingen van Gaddafi aan om op te stappen daar. We gaan naar vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Maar uh, helaas in de finale was ik even niet scherp. De eerste minuut of zo. Waardoor die, hij maakte heel veel aanvallen eigenlijk. We moeten ontwijken, zodat ik niet kon aanvallen. En dat zag je ook. En, en ja, ja dat, is voor. dat was zijn tactiek, denk ik. Een Twente spelen, maar... Uh... Het is in ieder geval sport, maar het is geen voetbal. Uh, Elmond. Uh... Ja. Oh, dan krijg ik weer last met de jury dat ik misschien een beetje geholpen heb. Maar goed, uh, u hebt het antwoord gegeven. Dan had ik dat maar niet moeten zeggen. Uh, Dex Elmond is inderdaad uh. goed. Uh, welke medaille behaalde deze Dex Elmond op het WK Judo in Parijs? zilveren medaille. Dat is goed, want hij verloor in de finale nipt van de Japanner Riki Nakaya. Uh, daar had hij trouwens in zijn fragment al over dat hij in de finale stond. Dus dan is het makkelijk om te denken dat hij dan zilver heeft, inderdaad. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Dus een, uh, een onderwerp... Uh, nee, een persoon uit het nieuws. We moeten een naam horen. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik begon 35 jaar geleden vanuit mijn garage. Ja, stop. Steve Jobs. Hoezo? Nou, dat weet ik toevallig. <laughs> Als ik presenteer ben ik een man van weinig woorden. Was de, de volgende geweest. Uh, ik krijg een lichtere job, maar uh, heb hoe dan ook een stevig appeltje voor de dorst. En ik leg mijn functie als topman bij Apple neer. Het is inderdaad Steve Jobs. Zo, nou die klapt er nog even in. Hij richtte trouwens uh, dat uh, bedrijf op inderdaad vanuit zijn garage in 1976 met zijn vriend Steve Wozniak. We komen op uh, 7 in de Factor en daarmee spelen we dus zometeen deel 2 van de quiz. Goedemiddag met emeritus buschauffeur De Jong en Amersfoort. Het begint natuurlijk op de kleuterschool. ik, het is belachelijk. Goedemiddag, Jurgen, met Frank ook in de uh, vrachtwagen. <laughs> in stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de, stelling. de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven moet worden stopgezet. De Raad van State heeft gisteren bepaald dat de kolencentrale in de Eemshaven niet in gebruik mag worden genomen. Er wordt te weinig rekening gehouden met het milieu, volgens de Raad. Milieuorganisaties zijn blij met de uitspraak. Essent maakte bekend dat ze doorgaan met de bouw van de centrale. Minister Verhaag heeft al gezegd dat alles wel goed zal komen. Wiens woord weegt nu het zwaarst, dat van de minister of van de Raad van State?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 Want dat is de hoogste score tot nu toe. 90 seconden de tijd, veel vragen dus. Uh, antwoord geven als ik klaar ben met de uh, vraagsteller, dat is vaak het makkelijkst. En uh, nou, we gaan kijken hoe ver we komen. Komt-ie? De nationale nieuwsquiz. Wie is volgens de ranglijst van Forbes wederom de machtigste vrouw op aarde? Uh, Merkel. Dat is goed. Wat was de eindstand van de wedstrijd Benfica Twente? Uh, 3-1. Is goed. De verkoop van drie smartphones van welk merk is verboden omdat de inbreuk zou maken op patenten van Apple? Samsung. Is goed. Mogelijk moeten 300 van de 1000 vestigingen... van welke instellingen verdwijnen wegens de bezuinigingen? Bibliotheken. Dat is goed. Een onbemand ruimteschip dat toebehoort aan welk land... is kort na de lancering verongelukt? Rusland. Is goed. Welke minister ziet de vergunningen voor de kolencentrale... in de Eemshaven er uiteindelijk toch komen? Verhaar. Dat is goed. Welke Nederlandse scheidsrechter is aangesteld... om de Europese supercup te leiden? Naam Björn Kuipers, hoe heet de voormalige Kroatisch-Servische president... die heeft verklaard dat hij onschuldig is? Leiding. Nee, het is Goran Hadzic. Er wordt in november definitief een Grand Prix judo... in welke Nederlandse stad gehouden? Rotterdam. Nee, in uw eigen Amsterdam. In Amsterdam is metrostation Centuurbaan... verbonden aan de tunnel van welke metrolijn? noord -Zijf. Dat is goed. De buitenlandse journalisten die vastzaten in het Rixos Hotel... in welke stad zijn vrijgelaten? Tripoli. Ja, is goed. In de loods in welke gemeente is een grote hennepkwekerij door de politie ontmanteld? Weet ik niet. In Apeldoorn de tumor die bij welke cabaretier is verwijderd blijkt goed aardig te zijn. Jochemijer. Is goed. Welke politicus is in Helmond uitgejoeld door leerlingen van een basisschool? Wildes. Is goed. Welke bank heeft voorzieningen getroffen voor een bedrag van 104 miljoen euro op Griekse staatsobligaties? Weet ik niet. De Rabobank is dat. Ja, ehm... Um, wat denkt u? Er moesten er twaalf goed zijn. Ik denk twaalf, maar ik weet het niet zeker. Er zijn er net geen twaalf, het zijn er tien. Ja. Dus eigenlijk heel goed gespeeld, maar niet genoeg voor de eindoverwinning... want we komen niet aan die 84 punten. U zit op 70 nu. Oké, okay, toch mooi. Teleurgesteld of valt het mee? Nou, dat valt mee. Ja, ja. nee, we hebben goed gedaan. Maar ja, u hebt het nadeel dat het iemand met 84 is deze week. Ja. Want 70 zou in een gemiddelde week uh, gewoon de hoogste score zijn. Um, desondanks, uh, u krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. De uh, lunchradio doen we erbij en de mok. Oké. Okay, en succes mooi. met alles wat u doet. Ja, dankjewel. En leuk dat dit was. Oké. Okay. Uh, wilt u zelfs ook een keer meedoen aan die nationale nieuwsquiz? Dat kan. Uh, u kunt mailen naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl nieuwsquiz.ncv.nl. Dan uh, geeft u daar even uw naam af en uw telefoonnummer. Dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook naar de site gaan. van dit programma. En daar staat een verkorte versie van de quiz. Kunt u eens even kijken hoe goed u bent in dat nieuws. En als dat nou lukt, en u kunt dat een beetje goed invullen allemaal, dan gewoon aanmelden, want er staan allerlei mogelijkheden op de site om u aan te melden voor deze quiz. Zometeen gaan we praten over de toekomst van Libië. Is dat misschien een goede vakantiebestemming later? Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.